12 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Een recordjaar voor de Rotterdamse haven. Rauwe groenteneter Tom gaat naar de kerstvakantie gewoon naar school en slachtoffers van inbraak vaak in psychische nood. Het is bewolkt, op steeds meer plaatsen valt regen... en de wind draait naar het zuiden en wakkert aan. Het wordt 4 tot 7 graden. Morgen droog, vooral smiddag zonnige periode... met gemiddeld 11 graden erg zacht voor de tijd van het jaar. En zondag enkele lichte buitjes en dan weer wat minder zacht. 2012 was een recordjaar voor de Rotterdamse haven. Want nog nooit werden er zoveel goederen overgeslagen. President-directeur van de haven Hans Smits legt uit hoe dat komt.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 Daarbij moet u vooral denken aan stookolie. Heel veel stookolie via onze haven richting Singapore. Uh, een hele forse stijging met meer dan 12 Allemaal mooie cijfers, maar toch zit niet alles mee. We hebben natuurlijk last van de economie. We zien in de droge hoek, daarmee moet u denken aan ijzerert, schroot, uh, kolen, agribulk. Uh, daar zit een forse min. Uh, en dat heeft alles te maken natuurlijk met uh, de economie... Ook, ook bouwproducten, mineralen zijn natuurlijk fors minder. Maar dat begrijpt u, dat, dat heeft alles met de economie te maken. En het havenbedrijf Rotterdam verwacht voor volgend jaar... een bescheiden groei van ongeveer 2 De relevante, voor ons relevante wereldhandel... neemt volgens het Centraal Planbureau toe, met zo'n 2,5 dus ik moet u zeggen, ik denk dat ik met die 2% aan de wat voorzichtige kant zit. Maar desalniettemin laten we dat zo houden. Dus we verwachten ook voor volgend jaar bescheiden, maar toch groei. Hans Smits, president-directeur van de Rotterdamse Haven.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 Vier piloten van Ryanair doen vanavond op tv anoniem hun verhaal in een uitzending van Cairo Reporter. De VNV is geschokt en vindt dat Ryanair onmiddellijk moet stoppen met die praktijken. Het aantal slachtoffers van woninginbraken dat psychische hulp nodig heeft is gestegen. Dit jaar schakelt een 54.000 gedupeerde slachtofferhulp Nederland in. Vorig jaar nog 44.000. Victor Jammers, adjunct-directeur slachtofferhulp Nederland. Goedemiddag, hoe verklaart u die stijging? De belangrijkste verklaring voor die stijging is dat de politie slachtoffers op een betere manier is gaan doorverwijzen naar Slachtofferhulp Nederland. Het is niet zozeer het gevolg van een stijging van het aantal woninginbraken, maar vooral van die betere verwijzing. Bent u daar tevreden over, over die doorverwijzing? We zijn er buitengewoon tevreden over. We hebben daar jarenlang bij de politie op aangedrongen en op verzoek van staatssecretaris Teven is dat...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 Ja, dat vind ik op zich heel begrijpelijk. Want um, het gebeurt gelukkig uh, niet zo vaak uh, dat mensen slachtoffer worden van een woninginbraak. Uh, de, de, de kans dat het je meermalen in je leven overkomt, die is er wel, maar die is relatief uh, klein. Um, als het je dan overkomt, is het een hele nieuwe ervaring. En mensen begrijpen hun eigen reacties uh, dan niet. En wij helpen ze om daar wel begrip voor te krijgen. Ja, en om weer rustig te worden. Precies. Victor Jammers van Slachtofferhulp Nederland. Dank u wel. Staatsloten die eindigen op het cijfer 9 leveren het meeste geld op bij de Oudejaarsloterij. Het eindcijfer 2 was de afgelopen oudejaarstrekkingen het minst lucratief. Dat allemaal onderzocht. Het eindcijfer 7 is het populairst onder de lotenkopers. Maar daar zijn dus niet de meeste prijzen op gevallen, zegt de staatsloterij. Uh, eindcijfer 7 het meest verkocht en op één na meeste prijzen geldt. en eindcijfer 9 uh, staat ergens in de middenmoot qua uh, voorkeur als eindcijfer... maar heeft wel het meeste prijzen geld gepakt de afgelopen twee jaar. Maar we zeggen ook er meteen erbij uh, dat dat natuurlijk helemaal niks zegt... over de komende oudejaarstrekking van 31 december. Uh, Elkste cijfer heeft natuurlijk evenveel kans op die hoofdprijs. En op welke prijs dan ook. Uh, dus het is eigenlijk gewoon. Uh, uh, ja, kans heeft geen herinnering, zeggen we ook wel eens. Dus uh, iedereen kan gewoon zijn eigen favoriete eindcijfer kopen. Maar ja, afgelopen twee jaar blijkt dat de 9 het meeste prijsgeld heeft gepakt. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. De jongen die alleen rauwe groenten, fruit en noten eet... wordt niet uit huis geplaatst, dat zegt de kinderombudsman. Bureau Jeugdzorg wilde de 15 jaar oude Tom Watkins uit huis laten plaatsen... omdat hij niet naar school gaat. Zijn moeder zei hem thuisles te geven... omdat hij op school vanwege zijn eetgewoonten werd gepest. En na bemiddeling door de kinderombudsman is nu afgesproken... dat de jongen vanaf 7 januari onderwijs volgt bij de Wereldschool en op het Geert Grote College in Amsterdam. Onderwijs voor de Wereld, bij de Wereldschool maakt het voor Tom mogelijk... om ook uh, bij tijd en wijle bij zijn vader en broer in Groot-Brittannië te zijn. Dan naar Rusland. De president van Rusland, Vladimir Poetin, heeft zijn handtekening gezet... onder die omstreden wet die het Amerikanen verbiedt... Russische kinderen te adopteren. Correspondent David-Jan Golds van Rusland. Wat betekent die stap nou, uh, David-Jan, die stap van Poetin uh, in de praktijk? Nou, dat betekent heel concreet dat vanaf 1 januari uh, er geen Russische kinderen meer geadopteerd kunnen worden door, uh, door Amerikaanse gezinnen. Er was nog even sprake van dat uh, Poetin misschien ja, toch wel niet zou ondertekenen nadat, uh, nadat die wet was aangenomen door het Russische parlement. Maar hij heeft het toch gedaan. En dat betekent onder meer dat uh, voor 46 kinderen die al, uh, waarvan de, voor wie de, de, de procedure al was, uh, was doorlopen... die konden dus geadopteerd worden. Nou, die adoptie gaat niet door... En jaarlijks komt het neer op zo'n 900 kinderen... die niet meer geadopteerd kunnen worden door Amerikaanse gezinnen. Ja, nog even om dat terug te halen. Die anti-adoptiewet, dat je niet naar Amerika mag adopteren... die heeft de naam meegekregen van een jongetje. Ja, uh, Dima Jakoblev, dat is een jongetje dat uh, een paar jaar geleden in de Verenigde Staten is omgekomen door, ja, doordat zijn vader hem heeft achtergelaten in een, uh, in een auto in de brandende zon. En daar is uh, in Rusland ontzettende uh, stampij over, over gemaakt. He, meer of meer om te zeggen, kijk die Amerikanen die trekken zich niks van die kinderen aan. En bovendien kunnen wij daar als Russen niks aan doen. Dus uh, ja, we moeten voorkomen dat Russische kinderen nog door uh, Amerikaanse gezinnen worden geadopteerd. En de wet is eigenlijk een soort tegenmaatregel, een wraak voor weer een Amerikaanse wet. Ja, dat klopt. Uh, het past eigenlijk wel ook in, in uh, zeg maar een soort van ja, behoorlijk anti-Amerikaanse houding in Rusland. Maar concreet gaat het om de Magnitsky-wet. Die Magnitsky, Sergej Magnitsky, was een Russische advocaat die uh, in Rusland een enorm uh, corruptie heeft onthuld... Uh,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 Ja, weet je, of er nog andere ja, pestmaatregelen, reactiemaatregelen in het vat zitten? Ja, die... die, die, die uh... Die, die, die, die, die, die anti-adoptiewet, dat nog andere onderdelen. Het gaat onder andere om uh, niet-governementele organisaties in, in Rusland die door Amerika gefinancierd worden. Nou, die uh, mogen uh, niet meer werken in Rusland als ze zich met politiek bezighouden. Ook mensen die een dubbele en, uh, nationaliteit hebben, Russische en Amerikaanse, die mogen zich niet meer met dat soort activiteiten bemoeien. Dus het is een heel complex van, ja, zeg toch maar uh, anti-Amerikaanse maatregelen. Duidelijk. Correspondent David-Jan Godfoy in Rusland. De waterpeil in de grote rivieren wordt iets minder hoog... dan Rijkswaterstaat eerder verwachtte. Vandaag bereikt de Rijn bij Lobit een maximale stand van 13,99 meter boven NAP. En er was gerekend op 14,45 meter. Dus dat valt mee. En voor zondag verwacht Rijkswaterstaat dan de hoogste stand 14,10 meter. De Nederlandse rivierdijken zijn gebouwd op een maximale waterstand... van ruim 15 meter boven NAP bij Lobit. Sport. Eén dag voor het begin van de Nederlandse kampioenschappen Allround Schaatsen... presenteert het schaatsteam Van Veen, zijn nieuwe geldschieter. Dat is nog niet de gewenste hoofdsponsor. Maar eh, sportdrankenfabrikant eh, A-Quadraat Sports... heeft zich tot het eind van het seizoen wel verbonden als co-sponsor. Coach Jan van Veen, wat betekent dat voor het team? Nou, dat betekent toch wel een, een, een hoop rust uh, voor, voor het team uh, uh, voor de komende maanden. Kijk, we zijn uh, eigenlijk van hartstikke blij dat uh, deze partij uh, Aquasports, uh, die, die eigenlijk al vanaf het eerste uur uh, interesse getoond heeft voor de ploeg. Uh, in, in, uh, in combinatie met een, uh, met een andere partij. Maar uh, deze partij zal de heen nog blijven staan. En we zijn dan heel blij dat, uh, ja, dat, dat Aquasports zich aan de ploeg gebonden heeft. En dat, uh, wat ik zei, dat je een hoop rust. We, maar in elk geval uh, geld voor uh, bijvoorbeeld onkosten en zo. Dat is gedekt nu. Uh, ja hoor, het gaat dan allemaal naar een, een hele bedrag. Dus uh, we, kunnen, we kunnen de onkosten we kunnen betaald worden. Er staan wel rekeningen open. En we kunnen ook wat uh, vergoedingen gaan betalen richting uh, spotters. Uh, en wellicht ook uh, be begeleiding. Uh, en het is... Uh, ja, ik denk heel goed om, om met deze partij dan de komende weken op zoek te gaan naar een, naar een hoofdsponsor. En, uh, en ook deze hoofdsponsor wil er gewoon heel graag in anticiperen dan uh, als je hoofdsponsor er is. Die, de, die zoekt toch naar een hoofdsponsor? Waarom lukt dat maar niet? Waar blijft dat nou op hangen? Ja, nou kijk, dit, dan kijk, er worden heel makkelijk geroepen van, uh, van uh, ze willen te veel geld en ze willen te veel. Maar uh, ik, ik kan je gaan dat, dat uh, het niet over geld gegaan is, maar... Over, uh, over ambitie. En, uh, Want jullie toch hebben met... toch een paar namen in de aanbieding en Marit Leenstra, uh, Koen Verwij, die gaat toch hartstikke goed? Dat moet een hoofdsponsor toch aanspreken? Ja, dat zou, zou je zeggen wel, maar uh, ja, het is toch bijna gewoon niet gebeurd en uh, dat, dat, dat is eigenlijk jammer. Uh, maar, maar dat zeg ik, uh, met, met deze constructie uh, hebben wij meer tijd gecreëerd om, uh, om toch op zoek te gaan naar die hoofdsponsor en dan, uh, en dan met de Sports uh, toch het project in te zetten richting sportie. Als er nou geen hoofdsponsor wordt gevonden, is het dan voorbij met het team van Veen? Nou, ik heb wel naar bereid gezegd dat als wij uh, zo uh, richting half februari uh, nog steeds geen zicht hebben op, op een hoofdsponsor. en dus geen zicht hebben op een, uh, op een goede route richting Sochi. Uh, dat we dan toch wel moeten kijken hoe het, hoe het, hoe het verder moet. En, uh, en dan denk ik ook dat het goed is om ook naar de redelijk te spreken van kies gewoon voor jou de mensen die jou roepen. En als dat dan bij mij is in een andere constructie al bij een andere ploeg, weet je, dat, dat moet nog wel zien. Maar uh, ik denk dat mijn sporters gewoon recht hebben op een uh, ja, in ieder geval die zekerheid. Dat, dat ze in februari weten hoe het rekenuit gaat zien. Schaatscoach Jan van Veen. Hartelijk, Het is 13 over 12 geworden. Wij gaan kijken bij de AWB. Jolande van der Velden. Goedemiddag Jan. De hele ochtend al veel vertraging op de A12 bij Arnhem. Heeft te maken met bergingswerkzaamheden. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens... staat tussen knooppunt Velperbroek en 7 naar 6 kilometer. Daar is de rechte rijstrook dicht. Verkeer richting Duitsland kan het beste al omrijden... vanaf knooppunt Grijzoord via Nijmegen over de A50 en de A73. Geeft ook vertraging de andere kant op. Daar staat tussen Beek en Duiven 7 kilometer. Het hoofdpunt van het nieuws. Het havenbedrijf Rotterdam heeft een recordjaar achter de rug. De rauwe groente-etende Tom mag thuis blijven wonen, na bemiddeling van de kinderombudsman. En verkeersvliegers willen een onderzoek naar misstanden bij Ryanair. U hoort het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen presenteert Jurgen van den Berg lunch. Uh, Theo? Ja? Zullen we lekker een bakje doen? Uh, ja, dat kan wel, joh.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 Dit is Radio 1, NCRV, Lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, we gaan zo meteen praten over opiniestukken. Want de volkshand heeft de 12 gelezen opiniestukken van 2012 op een rij gezet. En uh, degene die het beste stuk heeft geschreven, hebben, ook eventjes aan de telefoon. Maar de hoofdmoot van deze uitzending gaat maar over één vraag. Wie wordt de nieuwskenner van 2012? Straks na half één de finale van de nationale nieuwsquiz. En de strijd gaat tussen Jolien Kok uit Amersfoort en Joost Hanewinkel uit Zwolle. Dit is Radio 1. Lunch. Maar we beginnen met het medianieuws van vandaag. Zes radio- en tv-stations zenden volgend jaar geen alcoholreclames meer uit. Op Disney Channel, Disney XD en Teenik, dat zijn tv-stations, zijn geen drankcommercials meer te zien. En de radiostations, Slam FM, Wild FM en Megastad Rotterdam zijn ook vrij. Reden is dat de Stichting Verantwoord Alcoholgebruik heeft bepaald dat het jongere zenders zijn. Aan de telefoon is directeur Peter de Wolf van Die Stiva, Dag meneer de Wolf. Goedemiddag. Wanneer is iets in uw ogen eigenlijk een jongere zender? Ja, dat, laten we, dat onderzoeken we niet zelf. Wat laten we doen? stichten een Kijkonderzoek en een Nationaal Luisteronderzoek... Hè, voor tv en radio. Uh, en die hanteren de grens die wij ook aangeven. En als meer dan 25% van de gemiddelde kijkers of luisteraars... 18 min is, dan zien wij dat als jongerenzender. Dus bijvoorbeeld Radio 538... dat zich toch wel afficheert als jongerenzender... is het uh, eigenlijk niet? Nee, die, uh, die is goed om de 25%. Dus dat is geen jongerenzender. Nee. Nee, nee, nee, dus die, die, uh, die hoeven hier dus niet aan mee te doen. Uh, Sleem FM was vorig jaar de enige, geloof ik. Ja, Srijbefrem was vorig jaar ook een, een jongere zender. En, uh, en dit jaar weer, klopt. Zijn er meer verschuivingen? Ja, ik denk de belangrijkste verschuiving is bij uh, MTV. Dat was vorig jaar ook de jaren daarvoor nog een jongere zender. En inmiddels zijn ze 125 centrens gezakt. En dat heeft te maken met dat ze gewoon ook veel meer andere programma's uitzenden. Ja, ik probeer wel eens een, een videoclip te zien op MTV. Wat, wat, wat we vroeger <laughs> nog wel eens ja, deden, maar ja. dan moet je echt midden in de nacht gaan kijken. Ja. Dat is hun programmering is aangepast en ik denk ook daarmee hun, het regioen van de kijkers. Ja. Uh, het staat overigens niet in de wet hè, dat deze zenders geen drankcommercials meer mogen uitzenden. Nee, dat, dat hebben we als alcoholbranche zelf uh, onszelf opgelegd. Wij vinden dat uh, de marketing die we maken bedoeld is voor volwassenen. Daar horen ook allerlei regels bij. Nou, die staan allemaal in de reclamecode voor alcohol en dranken. Dit is er één van. Uh, en wij vinden dat je gewoon geen aan moet uitzenden op, op jongere zenders, Maar ook niet rond programma's aan meer dan 25 procent. Uh, 18 minder naar kijken of luisteren. Ja. Nou is alcohol niet alleen voor jongeren een probleem, hè? dat weet u ook, meneer De Wolf? Uh, dat klopt, maar we weten in ieder geval wanneer je niet moet drinken, en dat is, uh, dat is op dit moment uh, onder de 16, dat zal waarschijnlijk in de toekomst onder de, onder de 18 uh, worden. Dat is gewoon de wettelijke grens. En daarnaast is het zo dat je, dat je natuurlijk uh, altijd uh, mag genieten, maar, maar met mate. Ja, ja, Het is niet zo dat u van plan bent overal de drankcommercials uh, weg te halen. Nee, want, want eh, alcoholreclame is niet bedoeld om, om mensen meer te drinken... maar heeft natuurlijk gewoon te maken met merkvoorkeur. Nou, dat doen we met auto's en met ontbijtkoek ook via reclame. Dus ook via alcoholhoudend drank. Maar nou, daarbij is het wel belangrijk dat je richt op, uh, op de volwassen consument. Ja, maar ontbijtkoek lijkt me minder schadelijk dan alcohol, toch? Uh, alcohol is slecht, maar normale alcoholconsumptie, verantwoorde alcoholconsumptie... Daar, daar is op zich niet wat wel mis mee. Nee. Die, die code is opgesteld. Uh, uh, nou ja, het is mooi dat al die mensen uh, meedoen. Al die, al die tv en radio stations. Houden ze zich er ook aan? Ja, kijk, je kunt voorstellen dat uh, voor Disney uh, XD en Disney Channel het ook allemaal geen issue is. Uh, die, die haalt iets in hun hoofd om daar alcoholreclame te laten uitzenden. En omgekeerd ook dat. Terens de denken er ook niet aan om daar alcoholreclame uit te zenden. Uh, dus dat, uh, de naleving is eigenlijk, uh, ook bij de andere zenders, nooit een, uh, nooit een probleem. Uh, maar dat staat in de code. En het is ook wel zo dat als er een klacht komt bij de reclamecodecommissie, hebben ook alle zenders zich gecommitteerd om, aan, om zich aan die code te houden. Oké, okay, en, en wat stel dat er toch eentje tussendoorschiet? Of, of uh, er wordt slecht MFM zit ineens in de financiële problemen en denkt... ja, het is toch wel lucratief om ook wat drankreclame uit te zenden. Wat dan? Wat is de sanctie dan? Nou, dan hebben ze wel een probleem. Want, want Via Spot, dat is de, de organisatie waarin alle zenders zijn, zijn verenigd... Eh, die hebben ze ook, ook gecommitteerd aan de Nederlandse reclamecode... en aan onze reclamecode. Dus dan, dan hebben ze daar wel een probleem. Uiteindelijk kan, kan het Commissariaat voor de media eh, ook verder worden, worden gespeeld. Oké. Okay. Dank voor de uitleg. van de de Stichting eh, Verantwoord Alcoholmisbruik. Peter de Wolf. Het tv-programma Vermist komt uh, wekelijks terug op tv. Dat zegt presentator Jaap Jongloeft vandaag in De Telegraaf. Vermist was tot nu toe iedere twee weken op tv. Het trok dan gemiddeld zo'n anderhalf miljoen mensen. In het nieuwe seizoen dat vanavond begint... is het programma vier weken achter elkaar te zien en dan weer vier weken niet. En dat past in het streven van de publieke omroepen... om afleveringen van goed bekeken programma's dichter op elkaar te programmeren. Zo staat in de krant. Mensen die last hebben van vuurwerk die kunnen dit jaar goed terecht op internet. Op het meldpunt vuurwerkoverlast.nl van GroenLinks... waren er vanmorgen al meer dan 30.000 meldingen binnengekomen, zegt oprichter Arno Bonte. En inwoners van Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest... kunnen hun klachten rechtstreeks twitteren naar de politie. Dat is een experiment, zegt de politie. Er is geen andere regio waar dat gebeurt. Wie de hashtag VWlast gebruikt en tijd en plaats van de melding doorgeeft... krijgt een reactie. Een bijzondere uitzending van het radioprogramma met het oog op morgen vanavond. In de traditionele eindejaarshow gaat heel wat gebeuren. Vertelt eindredacteur Marion van der Wouw? Nou, vanavond vanuit de Smet. Alle zeven oogpresentatoren om de tafel. Onder leiding van Thijs van der Brink. Die zit het debat voor. En zij mogen allemaal een eigen onderwerp op de agenda zetten. En Thijs verheugt zich hier heel erg op. Want die zegt, een heel jaar lang mag ik alleen maar vragen stellen. En dit is de enige avond dat ik een onderwerp op de agenda mag zetten. En er ook nog wat van mag vinden ook. Thijs ontvangt ook nog Jules Deelder met zijn Dildeliers. Live muziek tussendoor. Jules Deelder brengt ook nog wat gedichten. En er zijn 37 oogluisteraars te gast. Want we bestaan 37 jaar. En die krijgen een speciale FIP-behandeling en mogen op de eerste rij dit uh, debat gaan volgen. Met het oog op morgen vanavond om 11 uur te beluisteren natuurlijk hier op deze zender Radio 1. De privacyinstellingen van Facebook blijken ook de familie van oprichter Mark Zuckerberg te kunnen verrassen. Zus Randy zette een foto online met de bedoeling om die alleen met haar vriendenkring te delen. Maar even later was de foto ook via Twitter te zien, waardoor iedereen hem kon zien... De foto was in de tijdlijn van een journaliste terechtgekomen. Volgens de vrouwelijke Zoekenberg heeft het uitlekken van die foto... niets te maken met de privacy-instellingen... maar is het gewoon een kwestie van beleefdheid. Het tv-programma Maestro beleefde gisteravond zijn apotheose. Meer dan anderhalf miljoen mensen zagen de finale. Met een eindscore van 116 punten is de winnaar van Maestro 2012... Lynette van Dongen! <applacht> Lynette van Dongen dus, de beste dirigent. Ze versloeg in de finale actrice Tanja Jes. Door de vrouwelijke finalisten had het programma dus eigenlijk... moeten worden omgedoopt in Maestra, schrijft volkskrant recensent Jean-Pierre Geelen. Het Vlaamse tijdschrift Mo Magazine heeft van de rechter in Brussel... een boete gekregen vanwege het plaatsen van een cartoon. In 2006 plaatste het blad een tekening van ondernemer George Forrest... met op zijn hoofd de muts van de Congolese dictator Mobutu Sese Seko. Forrest is met zijn bedrijf onder meer actief in de mijnbouw in Congo. Het hof noemt de cartoon lastelijk en beledigend. Mo Magazine moet de ondernemer daarom een schadevergoeding van 5000 euro betalen. De Vlaamse journalistenvereniging vindt de uitspraak slecht nieuws voor de hele mediasector en is bang voor presidentwerking. De website van de Volkskrant heeft de twaalf best gelezen opiniestukken van 2012 op een rij gezet. Het zijn stukken over politieke en maatschappelijke problemen, maar ook over douchen na het sporten met je onderbroek aan en over volkorenbrood. Wat maakt iets nou echt een goed opiniestuk en hoe belangrijk is opinierende journalistiek? Aan de telefoon is opinieredacteur van de Volkskrant Anna van den Bremer. Goedemiddag. Goedemiddag. En ook de auteur van het best gelezen opiniestuk van dit jaar, antropoloog en criminoloog Hans Werdmulder. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Werdmulder, waar ging uw stuk ook alweer over? Het ging over Marokkaanse jongens die overlast veroorzaakten. en de aanleiding was de, de dood van de, de grensrechter een paar weken geleden. Ja, dus vrij recent nog, hè, dat stuk? Klopt. 7 ja. december, geloof ik. Ja. Verbaast het u dat, dat dit stuk zo uh, populair is gebleken? Ja, verbazen. Um, nou ja, het, het is wel verrassend, laat het zo stellen. Het wordt veel, kennelijk is het veel gelezen. En ja, en als uh, auteur schrijf je toch om gelezen te worden. Dus wat dat betreft, uh, ja, denk ik, is het uh, heel eervol. Maar, maar, de, maar denk je er bij het, bij het schrijven ook over na? van... Uh, uh, nou, Nu schrijf ik dit en dit nee, zal straks nee, veel gelezen nee, zijn? Nee. Nee, nee, dat denk ik helemaal niet bijna. Ik denk uh, uh, mijn uitgangspunt is, de, uh, dit is een onderwerp waar ik mij al jaren mee bezighoud. Ik heb daar een opinie over. En dan uh, neem ik ze contact op met de redacteur en vraag of ze geïnteresseerd zijn en dan schrijf ik het artikel. Ja. Anne van der Bremer, waar is uh, waar zit het geheim eigenlijk van een goed opiniestuk? Nou ja, het belangrijkste is dat het stuk uh, aansluit bij de actualiteit. Uh, een thema wat, uh, wat op dat moment speelt. Um, en het is vooral belangrijk dat het een stuk prikkelend is. Um, of je als lezer er nou mee eens bent of niet. Uh, in ieder geval dat je aan het denken wordt gezet over dat thema. Ja, en, en de thema's in de jaar zijn nogal divers. Ik noemde het al even volkorenbrood mm -hmm. bijvoorbeeld. Nou ja, en, en dan het, het, het, het jonge Marokkanen-probleem. Nou ja, dat, dat is nogal een wereld van verschil. Ja. ja, dat is heel grappig om te zien als je zo'n lijst maakt... dat je ziet wat, uh, wat goed wordt gelezen. En uh, de thema's lopen uiteen, Ja, maar kennelijk... Uh... Zijn dit de prikkelende thema's? Ja. Zijn er ook thema's die gewoon heel uh, ja, uit zijn, die we, waar we het een paar jaar geleden uh, bijna dagelijks over hadden... en die nu, nu nauwelijks meer in die opinie naar voren komen? Mm, nee, dat valt wel mee, denk ik. Ja, het is, we zien weinig Europa in, in de uh, top 12, natuurlijk, dit keer. En, uh, en dat de jaren daarvoor was dat wat populairder. Ja. Ja, nou ja, dat blijkt ook uit het onderzoek, hè? Wat, wat geloof ik gisteren bekend werd. Dat, dat we vooral naar binnenland kijken en, uh, en liever mm -hmm. hebben dat de regering ja. ook, ook meer naar binnenland kijkt dan naar het buitenland. Ja, um, ja Hans Wertmulder hij schrijft wel vaker opiniestukken. Um, zijn het over het algemeen vaste schrijvers of zitten er ook veel nieuwkomers tussen? Um, ja, je ziet wel veel uh, schrijvers uh, terugkomen. Maar we, hebben, we vinden het juist heel interessant om natuurlijk ook nieuw, uh, nieuw geluid binnen te halen. Dus daar gaan we ook wel naar op zoek. Uh, interessante uh, jonge opiniemakers die we benaderen om, uh, om een stuk te schrijven. En um, nou ja, naast de opinie uh, uh, opinieschrijvers hebben we ook een vast aantal columnisten. En uh, zoals bijvoorbeeld Jan Frets die voor ons schrijft. Mm -hmm. um, en uh, ja, op die manier proberen we ook jong talent uh, binnen te halen. Maar, maar uh, jullie zoeken zelf ook wel mensen op en vragen om, om eens een stuk te schrijven. Yeah. Ja, bijvoorbeeld met uh, uh, het gedoe rondom uh, Lance Armstrong heb ik toen een, uh, een sportmarketingdeskundige uh, opgebeld. Van zou het niet leuk zijn om een, een stuk te schrijven over waarom uh, Nike nog steeds de hand boven het hoofd van Armstrong uh, houdt? En dat was dan net voordat die discussie losbarst. En dat is natuurlijk leuk, dat je het echt. Uh, voor de massa bent, uh, om dat soort uh, thema's te, te bespreken. Ja, um, uh, en, en dan komt er zo'n stuk binnen. Ik noem maar even weer van Hans uh, Werdmulder, die beweert dan alle dingen. Gaan jullie dat allemaal controleren of dat klopt wat hij beweert? Um, nee, dat is toch wel heel lastig om een hele stuk uh, door te lichten. Uh, we krijgen zo'n 70 stukken per week die we, die we door moeten lezen. Maar we, ja, we lezen het natuurlijk kritisch na. Uh, en uh, soms bellen we ook nog met de auteur om bepaalde dingen wat duidelijker te krijgen. Dus er, uh, ja... Ja. Meneer Werdmulder, als je zo'n stuk schrijft en u zegt al, dan krijg je natuurlijk ook veel reacties. Die verschillen nogal, lijkt me. Ja, dat klopt. Ik heb heel veel reacties gekregen op dit stuk. En uh, ja, reacties die mij steunen, maar daar zijn natuurlijk ook negatieve reacties bij. Dus uh, ja, maar dat, dat lot je ook uit als je een prikkelend stuk schrijft. Hè, dan, uh, dan kun je dit ook verwachten. Het is ook een opiniestuk, stuk, moet ja. je wel goed begrijpen. Ja. En uh, ja, dan, dan, dan, dan, dan steek je je nek uit. En, uh, en als je je nek uitsteekt, ja, dan zijn er altijd wel mensen die er wel of niet mee eens zijn. Ja. Stuurt u ook wel stukken naar andere kranten nog of alleen maar naar de Volkskrant? Nee, ik, ik schrijf regelmatig ook voor uh, NFC, Handelsblad uh, en Trouw schrijf het regelmatig. En daarnaast, uh, ik ben wetenschapper, schrijf natuurlijk ook uh, artikelen in wetenschappelijke tijdschriften. Ja, bent u wel weer aan het broeden op een nieuw stuk wat in deze dagen in de kranten gaat verschijnen? Ik ben uh, niet zozeer aan het behoeden, maar <laughs> af en toe lees ik iets... en dan denk ik, uh, hier, hier zou ik graag op willen reageren. Ik laat me vaak tot de actualiteit leiden. Ja, ja. Nou ja, die is elke dag weer, dus het, het kan maar zo zijn dat we u binnenkort weer tegenkomen. Uh, uh, dank dat we even naar de telefoon komen. Anna, nog even één vraag voor jullie, want dat die opinie wordt steeds belangrijker voor de krant. Uh -huh. uh, zelfs Nieuw Katern erbij, hè, nog niet zo lang, Fonk. Uh -huh. uh, dat, ook, ook, dat gaat lekker door gewoon. Ja, ja, en ook online. Ik denk uh, dat juist veel mensen behoefte hebben... met, uh, met natuurlijk het enorme nieuws aanbod wat iedere dag weer is... om een beetje duiding te krijgen. En, en dat is het leuke van opinie. Um, ja, dat je daar, daarover aan het denken wordt gezet. Ja. ja. Um, nou, oké, okay, dankjewel dat jij even de telefoon Van Anne Denb van der Bremen van uh, de Volkshand... over de opiniestukken en de lijst van de best gelezen... opiniestukken van 2012. Want die hebben zij op een rij gezet. <middels>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 Rijkswaterstaat verwacht dat de Rijn bij Lobitz vandaag de hoogste stand bereikt. 14,45 meter boven NAP. In januari 1995 werden er tijdens een hoogwatergolf in één week tijd zo'n 250.000 mensen geëvacueerd. Omdat er getwijfeld werd aan de stabiliteit van de dijken. Niet sinds de watersnoodramp in 1953 in Zeeland moeten zoveel mensen hun huis verlaten. TV-programma 2 vandaag stuurde verslaggever Ilse van Wingende naar Druten. Een dorpje in het land van Maas en Waal. Vanmorgen om 8 uur was de verplichte evacuatie een feit. Maar eigenlijk begon het al gisteravond met de ontruiming van het bejaardencentrum hier ter plekke. Dat is waar alles goed bij elkaar kunnen zoeken. Met hulp van een vriendin. Bewoners houden zich ontzettend goed. En het zijn natuurlijk ook allemaal mensen die al heel veel hebben meegemaakt. En je kunt dat ook merken vind ik aan hun reactie. Maar denkt u niet dat die klap eigenlijk pas daarna komt? Daar zijn we wel op voorbereid. Als we een uur later door Druten lopen, lijkt het wel een spookstad. 80% van de mensen is zelf al weggegaan. En een enkeling zoekt nog een goed heenkomen. Weet je wat gehoord. ik het erger vind? Dat al die regeringen die nu geweest zijn, het allemaal ongelukkend hebben toegestaan. En voor 15 jaar geleden wist heel Amsterdam al hoe het er in Druten voor stond. En in die tijd niets aan gedaan is. En ik hoop één ding, mocht het wel gebeuren... dat ze de regering ook verantwoordelijk stellen voor alles wat hier gebeurt. En dat was 1995. Toen na enige dagen het water daalde en er geen dijken bezweken waren... konden de evacueers weer terugkeren naar hun huizen. Wat de hoge waterstand van vandaag betreft... verwacht Rijkswaterstaat dat het water nergens tot problemen zal leiden. In Duitsland is de Rijn alweer aan het zakken zelfs. Uh, wellicht meer hierover in het en dat nu gaat volgen... En misschien wel een heel andere zaken ook. Ik van wel. Hier is Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. Ja, nog even over die waterstand. Hè. Dat waterpeil wordt toch net iets hoger, hebben we net gehoord. dan Rijkswaterstaat verwachtte. Vandaag bereikt de Rijn bij de stand van bijna 14 meter boven NAP. En ze dachten dus 14,45 meter 45. En zondag wordt dan de hoogste stand verwacht, zegt Rijkswaterstaat. 14 meter 10. En nergens problemen, denken ze. De Russische president Poetin heeft de omstreden adoptiewet ondertekend. Die wet regelt dat Russische weeskinderen niet meer mogen worden geadopteerd door Amerikanen. En die wet is omstreden omdat veel Russen vinden dat weeskinderen nu een kans wordt ontnomen op een beter leven in de VS. De jongen die alleen rauwe groenten en fruit eet, wordt niet uit huis geplaatst. Dat zegt kinderombudsman Het bureau jeugdzorg... wilde de 15 jarige Tom Watkins uit huis laten plaatsen... omdat hij niet naar school gaat. En na bemiddeling door de kinderombudsman is nu afgesproken... dat de jongen thuis blijft wonen en dat hij weer naar school gaat. En de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers eist een onderzoek naar mogelijke misstanden bij luchtvaartmaatschappij Ryanair. Die prijsvechter doet er alles aan om de kosten laag te houden, maar dat zou ten koste gaan van de veiligheid. Zo zouden piloten onder druk worden gezet om zo weinig mogelijk brandstof mee te nemen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Zachte lucht stroomt vandaag het land binnen en dat gaat gepaard met bewolking en regen. Vanuit het westen wordt de bewolking vanmiddag dikker en gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Verder trekt de wind aan. Er komt een meest matige zuiden- tot zuidwestenwind te staan. Aan de wind vrij krachtig tot krachtig. De middagtemperatuur varieert van 4 graden in het noorden tot 8 in het zuiden en stijgt ook vanavond geleidelijk verder. De neerslagintensiteit neemt dan af en in de loop van de avond wordt het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur blijft vannacht rond 9 graden liggen. Morgen is het overdag droog met een afwisseling van wolken, velden en zon. S'avonds er van tijd tot tijd regen, tot morgen circa 11 graden. Zondag wisselen stapelwolken, zon en enkele buien elkaar af en ligt de middagtemperatuur op een graad of 8. ANWB verkeersinformatie, veel vertraging bij Arnhem op de A12. Van Arnhem richting Duitse grens staat dus een knopend en 7 naar 6 kilometer. Heeft te maken met bergingswerkzaamheden. Bij Zevenaar is de rechte reishoek dicht. Verkeer richting Duitsland kan het beste omrijden... vanaf knooppunt Grijzoord via Nijmegen over de A50 en de A73. Geen ze ook veel vertraging de andere kant op... tussen Afritbeek en Duiven, 8 kilometer. Lunch met Jurgen van den Berg. En zometeen dus de ontknoping van de Nationale Nieuwsquiz 2012. De grande finale komt eraan. Ik ben het volkomen eens...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 is de website. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met Hekje Standpunt. De Nationale Nieuwsquiz. Ja, het is tijd om de ultieme nieuwscanner van het jaar te bepalen. We hebben twee bloedspannende halve finales achter de rug. Waarin de kandidaten op leven en dood hebben gestreden voor een plaatsje in deze finale. En de gelukkige zijn geworden: Jolien Kok uit Amersfoort. Er wordt thuis gejuicht nu. En de andere kandidaat is Joost Hanewinkel uit Zwolle. Ja, uh, Jullie mogen gaan strijden om de felbegeerde titel van nieuwskennen van het jaar. Uh, de winnaar krijgt een bokaal, hij staat hier. Hij is via de website ook te zien. Uh, kunnen we even close in beeld krijgen, jongens. Ja. Um, en 300 euro hoort daarbij natuurlijk. En de onmetelijke eer en een hand van mij. We hebben hier twaalf uh, enveloppen, genummerd uh, van 1 tot met twaalf. Dat is vrij logisch, we beginnen met 1, 2, 3, 4 en dan zo naar twaalf. Ieder nummer correspondeert met een maand van het afgelopen jaar. We hebben die maanden natuurlijk willekeurig over de nummers verdeeld. Dus 1 is niet januari, want dan zou het wel heel makkelijk worden. Dan kan je de laatste maanden nemen en dan uh, is het uh, een eitje. Uh, bij iedere maand horen dan drie vragen. Per goed antwoord verdien je dan één punt. En degene met de meeste punten aan het eind wint, lijkt me ook logisch. En uh, we gaan uh, gewoon proberen het hele jaar door te lopen. En het is in dit geval niet zo dat je de vraag mag stelen. Dus als je het antwoord niet weet, is er niks aan de hand. Uh, ja, behalve dan dat je geen punten krijgt. Uh, Jolien, jij mag weer bepalen of je begint uh, uh, door kop of munt te zeggen. Ja, munt. Oeh, die ging een heel eind weg. En het is... Uh, munt. Uh, nee, het is kop. Nee, dus, ja, het is een kop. Okay. Het is een kop. Uh, dus uh, dan mag jij beginnen, Joost. Uh, zes. Hij zegt uh, zes. En dan ga ik die snel pakken. En dat is dan... Het is voor mij ook een verrassing welke maand erin zit. Het is, het is een vrij recente maand. Oké. Okay. De finale van de Nationale Nieuwsquiz 2012. November. November. Een ruiladvertentie in de Twentse Courant Tubantia... heeft geleid tot een stroom van reacties. Het gaat om de advertentie voor een man van 20 uit Tillichten in Overijssel... die een eind aan zijn leven heeft gemaakt omdat hij werd gepest. Door de brief van Tim te plaatsen... Hopen wij dat het probleem dat pesten heet echt wordt aangepakt? Maar voor de Verenigde Staten van Amerika, het beste is nog niet te komen. Barack Obama is herkozen als president van de Verenigde Staten. Het is niet hoe je bent, of waar je komt, of wat je lookt. Je kunt het hier in Amerika maken als je wilde proberen. Ik uh, mis Nederland heel erg en als ik het Wilhelmus hoor, dan word ik melancholiek. Dat zegt uh, varkstrijster Tanja Nijmeijer. Ze is op Cuba om als lid van een varkdelegatie te onderhandelen met de Colombiaanse regering over vrede. Het kabinet Rutte 2 werd niet één keer, maar twee keer beëdigd... omdat de NOS niet op tijd was om het live uit te zenden. De koningin uh, hoorde uh, we nog net mompelen dat het uh, nu toch wel een toneelstukje werd... maar uh, de nieuwe bewindslieden deden alsof het voor hen de eerste keer was. Hoe heet de zaal in Huis ten Bosch van waaruit de eerste live-beëdiging werd uitgezonden? Joost. Tja, troonzaal. Dat is niet goed, het is de Oranjezaal. Ah. Uh, hier is vraag 2. Het was ook de eerste keer dat de Tweede Kamer de formatie in eigen hand hield. Vooraf werd er rekening gehouden met een lange formatie... maar Rutte en Samson kwamen er redelijk snel uit samen. Hoeveel dagen heeft die formatie in totaal geduurd? 45. De cijfers zijn goed, maar dit is in de verkeerde volgorde. Het is 54. En dan nog een vraag. Uh, welke Formule 1 coureur won in deze maand, dus november... na een bewogen race zijn derde wereldtitel? Gertel. Vettel, dat is goed. Eén punt erbij voor Joost. Jolie, noem een nummer. Uh, drie. Nummer 3. En dan ga ik hem openen. En dan zien we dat dat is de maand september. September. Op winst hadden ze allebei wel gerekend. Maar dit... De Tweede Kamerverkiezingen zijn gewonnen door de VVD. Nadat 98 van de stemmen is gesteld... komt de VVD uit op 41 zetels, de BVDA 39. Trailers, flyers, tweets, allerlei grappenmakers gaan met de uitnodiging aan de haal. En de uitnodiging van mijn dochter op Facebook die neemt uh, bijna mythische proporties aan. Het feestje is al omgedoopt tot Cortex Ex-Harum. Tuig, wat zeer gewelddadig en goed voorbereid, bewust de confrontatie toe. Ik heb er eentje zeker, die lag te kreunen, is aan de pijn. De politie vindt de gewonde inbreker in de tuin van het stel dat daar was. Korte tijd later overleden. Dat hoort volgens staatssecretaris Steven bij de risico's van het vak. 11 september werd de Amerikaanse ambassade in Benghazi aangevallen... door leden van een terreurbeweging. In eerste instantie werd gemeld dat de aanval spontaan was ontstaan... door woede over een nogal amateuristische film... waarin de profeet Mohammed werd afgebeeld. Jolien, wat was de titel van die film? Innocence of Muslims. Dat is goed. De Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties kwam nogal in de knel... omdat zij gelijk na de aanslag ontkende dat het om een georganiseerde aanval ging. Door deze uitspraak moest zij zich ook terugtrekken... als opvolger van Hillary Clinton als minister van Buitenlandse Zaken. Hoe heet deze mevrouw? Rice... Rijs. Okay. Dat is goed, ja. Dat was een gokje. Ja, Susan Rice inderdaad. En we tellen de achternaam altijd mee. Uh, dan nog een vraag uit de maand september. Het rustige plaatje Haren in Groningen werd bruut opgeschikt door het project X-Feest. Uh, dat is ook het woord van het jaar trouwens. Duizenden jongeren kwamen af op de uitnodiging voor het feestje van een 16-jarig meisje. Schade is intussen vastgesteld op een kwart miljoen euro. Weet je nog hoe dat meisje heette? Met wiens verjaardag het allemaal begon? Ja, Merte. Merten, ja, dat is goed. Drie punten voor Jolien in de knip. En Joost mag weer een nummertje noemen. Vier. Jullie blijven lekker voorin. Dat is ook makkelijk. En overzichtelijk. En dan open ik overlop nummer vier. En dan zien we dat dat de tweede maand van dit jaar is. Februari. Februari. Beschietingen in Homs. Er wordt gesproken over 200 tot 260 doden. We don't have any hope in the UN... En toen kwam vanuit het noorden de sneeuw en legde een witte deken over het land. Alles heel houden en sparen voor de tocht der tochten. Niet doorgaan van de Elfstedentocht. Wij kunnen op dit moment geen tocht uitschrijven. Dat is voor mij natuurlijk wel een klap. Ja, het is een enorme tijd. Hey, ik heb uh, niet zo heel best geslapen vandaag. Prins Johan Frieso is op skivakantie in Oostenrijk bedolven onder een lawine. Op dit moment kan niet worden voorspeld of hij ooit weer tot bewustzijn zal komen. Zojuist heeft Job Cohen bekendgemaakt dat hij aftreedt als fractieleider van de PvdA. van de Dat ik de hoge, soms veel te hoge verwachtingen niet heb kunnen waarmaken. Ja, hij werd al even genoemd: hè? Prins Frizo. Hij raakte in Oostenrijk bedolven onder een lawine. In Nederland ontstond ophef over een krantenartikel. En daarin werd een Oostenrijkse neuroloog aangehaald. Die zei dat de staat van Frizo leek mee te vallen. In welke krant was dat, Joost? NSC. Dat is goed. Het artikel was geschreven door nrc journaliste Jannetje Koelewijn. Ze had informatie van haar man gekregen, die zelf ook neurochirurg is. Wat is zijn naam? Tulleken. Kees Tulleken, ook dat is goed. In februari was ook de maand van de niet gereden Elfstedentocht van 2012. Toch vroor het onwaarschijnlijk hard in die maand. De laagst gemeten temperatuur was 22,9 graden onder nul. In welke provincie werd die temperatuur gemeten? Overijssel. Het is niet goed. Het was Flevoland. Jorien, een nummertje? Ehm, um, 7. Nummer 7. En die hebben we hier. En welke maand zit er in nummer 7? Dat is de maand mei. Mei. 1 mei, de ja. dag van de pas. Maar Strikse koffieshops verkopen uit protest vandaag niet. Het zal alleen maar meer criminaliteit komen. De presidentsverkiezingen in Frankrijk zijn gewonnen door de socialist François Hollande. Kamerlid Tovic Dibi wil lijsttrekker worden van GroenLinks. Dibi is voor zover bekend de enige kandidaat die het wil opnemen tegen fractieleider Jolande Sap. En vanavond werd in het Amstelhotel in Amsterdam de Libris Literatuurprijs toegekend aan... Antonio van AFTA van der Heijden. De stelden waarnemers meer dan 90 doden in de stad Hula waar het Syrische leger volgens opstandelingen gruwelijk huis Meer dan 50 kinderen en hun boeders zijn vermoord. Hanan wil dat het regime echt laat zien... dat het een vreedzaam einde aan het conflict wil. Mei, daar ging het over. Toen waren de ogen van de wereld gericht op de beurs. Het was namelijk de maand van de grootste beursgang van een internetbedrijf ooit. Welk internetbedrijf ging voor het eerst naar de beurs? Jolien. Facebook. Is goed. Maand voor die beursgang kocht Facebook... nog een zeer populaire fotodienst voor bijna een miljard dollar... Welke fotodienst werd gekocht door Facebook? Uh, Instagram. Ook dat is goed. En het hele jaar door lag Griekenland en uh, de financiële problemen daar uh, lag onder de loep. Welke regeringsleider stelde in mei voor dat de Grieken tegelijkertijd met de verkiezingen... een referendum moesten houden over het behoud van de euro in Griekenland? Welke regeringsleider was dat? Merkel. Is dat een gok? Ja. Dat is goed gegokt, Ja. Jodien. Ja, keurig. Ja. Uh, ja, weer drie punten in de knip erbij. Uh, tussenstand, 6 voor Jolien. En uh, Joost heeft er drie, maar die mag nu wel weer een nummer kiezen. Uh, twee. Nummertje twee. En dat is dan die maand. Uh, we gaan naar de zomer. Juli. Juli. So you use TMAO 3M on its way back. André Kuipers is geland. Home after 193 days in space. Ja, en uh, hij lacht, dus dat is het goed met hem. Het is een prachtige goal van David Silva. Hier de goal, 2-0. Jordi Alba, 3-0. 4-0. Spanje, Europees kampioen 2012. Een soort missing link in de structuur van alle materie. denk dat we have it. Yeah. Het Higgs deeltje. In een bioscoop in Denver zijn 14 mensen omgekomen door een schietpartij. De lang verwachte nieuwe Batman film, The Dark Knight Rises, was aan de gang. And he started en hij begon shooting. Hij gaf zich zonder geweld over. Sensationele zegen, mission complete. Yeah. Bradley Wiggins wint de 99ste Tour de France. In juli was natuurlijk de maand van de Olympische Spelen. Die werden weer groots geopend in Londen. kosten nog moeite werden gespaard om de opening van de Spelen zo onvergetelijk mogelijk te laten zijn. Het meest opvallende moment was het acteerdebuut van Wie Joost. Koningin Elizabeth. Dat is goed. Koningin Elisabeth vierde dit jaar ook een jubileum. Hoeveel jaar zit zij op de Britse troon? 60. Dat is goed. Welke tennisser won het mannen-enkelspel op Wimbledon... en verbrak ook nog een record van Pete Sampras... door langer dan 286 weken op nummer 1 in de ATP-ranglijst te staan? Federer. Dat is goed, ja. Ja, keurig. Weer drie erbij voor Joost. Dan wordt het 6-6. Jolien, met een nummertje. Uh, 12. Nummer 12, die ligt achteraan. Daar zit natuurlijk niet december in. Nee, het is juni. Het gaat zo aanstonds beginnen, Juni. De kriebel die hoort bij het begin van het groot kampioenschap, het Europees kampioenschap. 2012 staat op punt van beginnen. Nederland is het Europees kampioenschap begonnen met een nederlaag. Mohammed Hosni Asayed Mubarak, in Mu'abad. Ja, zo hoorde de Egyptische oud-president Hosni Mubarak dat hij de rest van zijn leven in de gevangenis zal moeten doorbrengen. Felicitaties vanuit de hele wereld stromen binnen bij Mohammed Morsi, de nieuwe president van Egypte. Op het Tahirplein in Cairo is de hele nacht gefeest. Van Marwijk komt van de bank af en ja, die zal roepen... als je je zo wil laten slachten en zo ten onder wil gaan... Ja, dan heb ik daar geen respect meer voor. Giel Beelen is dit jaar de winnaar van de prestigieuze zilveren reismicrofoon. En geloof met name in wonderen. I believe in miracles. Het Nederlands elftal is na een nieuwe nederlaag uitgeschakeld op het EK voetbal. We beginnen weer op nul. Ja, kom mee hè. Ik zou het even op dit moment even niet weten. Ja, we blijven naar het laatste fragment, Jolien, want juni stond natuurlijk in het teken van het EK voetbal. Welke Oekraïnse stad was aangewezen als speelstad voor het Nederlands elftal? Garkov. Is goed. Er zat ook een Nederlands tintje aan de arbitrage van het EK. Er was namelijk één Nederlandse scheidsrechter uitverkoren om te fluiten tijdens het EK. Hoe heet deze uit Oldenzaal afkomstige scheidsrechter? Nou, ik zeg van de ende, maar ik denk het Van niet. de ende, nee, nee. Die, die fluit nee. nog wel, maar doet hij alleen onder de douche. Uh, Björn Kuipers was het. Nee. Um, het OM besloot om Ernst Janssen-Steur te vervolgen. De oud-neuroloog had tientallen patiënten verkeerde diagnoses gegeven... waardoor velen van hen onnodige ingrepen ondergingen... en zware medicijnen moesten slikken. In welke stad staat het ziekenhuis... <coughs> pardon, waar deze Janssen-Steur werkzaam was? Ik uh, denk Enschede, Medispectrum Twente. Enschede is goed, ja. ja. Joost, we hebben nog zes enveloppen. Negen. Negen, uh, die zitten er nog in inderdaad. Uh, we zien, ja. En dat is de maand oktober. Oktober. De Nobel Peace Prize voor 2012 is to be awarded to the European Union. In de afgelopen 60 jaar heeft de Unie bijgedragen aan vrede, democratie en mensenrechten in Europa. Twijfels over de kans dat links ...om de leider van Jolanda aan een nieuwe start kon beginnen. Jolande Sap is opgestapt als politiek leider van GroenLinks. Ruim vier minuten lang viel Baumgartner naar beneden. Twee Monets, een Picasso, een Matisse en nog drie andere werken. De kunsthal in Rotterdam is vannacht beroofd. The UCI will ban Lance Armstrong from cycling. Levenslange schorsing van Lance Armstrong. En UCI will strip him of his seven Tour de France titles. Zo'n beetje alles fout gedaan wat hij maar fout kon doen. Advocaat Bram Moscovici. Hij mag zijn beroep niet meer uitoefenen. Oktober was de maand waarin de Rolling Stones groots hun 50-jarig jubileum vierden met enorme stadionconcerten in Londen en New York. Maar ze trapten hun concertreeks af met een optreden in een hele kleine club. In welke stad deden Jagger en zijn vrienden dit optreden? Joost. Amsterdam. kaartje kostte 15 euro, was in Parijs. Een Nederlands bedrijf mocht exclusief de jubileumconcerten filmen en ook uitzenden. Welk bedrijf is dat? Philips. Nee, het is niet goed. Mol was het, producent. En dan uh, nog een vraag uit deze maand oktober. Disney kocht de rechten van een inmiddels legendarische filmserie... en maakt ook bekend dat in 2014 een nieuwe film uitkomt in die reeks. Over welke filmreeks gaat het hier? Star Wars. Dat is een gok. Ja. Dat is een goede gok, ja. Star Wars. Puntje erbij voor Joost. Stand is 8 om 7. Het is heel spannend. Jolien 8, Joost 7. Jolien heeft weer alle mogelijkheden om uit te lopen. Want mag een nummertje noemen? Nummer uh, 1. Nummer 1. Die ligt bovenaan, dus dat is makkelijk. Maar welke maand zit erin? Dat is de maand maart. Maart. Docenten voeren actie in de arena in Amsterdam. Echt goed tussen de oren moeten knopen. Dat passend onderwijs niet kan. Tegelijkertijd met 300 miljoen bezuinigingen. Dit is de man die de Franse politie verdenkt van het neerschieten van drie schoolkinderen, een rabbijn en drie Franse militairen. In Frankrijk, in de Zuid-Franse stad Toulouse. Kamerlid Hero Brinkman verlaat de PVV-fractie. Het spijt mij vreselijk. Brinkman zei dat hij heeft onderschat hoe het is om als democrat te functioneren in een partij die helemaal rond één man is gebouwd. Almost miles below the surface. Yeah, Na urenlang wachten kan de crew de duikboot van James Cameron weer aan boord hijsen. Indonesië wilde in maart 100 Nederlandse tanks kopen voor een bedrag van bijna 200 miljoen euro. Welk type tank wilde de Indonesiërs kopen, Jolien? Uh, nee, ik kan er niet opkomen. Nee. Weet jij het, Joost? Ach, nee, een leopard tank is dat. Nee. Een meerderheid in de Tweede Kamer wilde uiteindelijk de tanks niet aan Indonesië verkopen. Welk land heeft uiteindelijk haar oude leopard tanks wel aan dat land verkocht, aan Indonesië? Frankrijk? Had gekund. Ja. Uh, nee, het was Duitsland. En dan nog een vraag over maart 2012. In maart kwam het nieuws dat een van de gratis kranten ophield te bestaan... vanwege de tegenvallende advertentieinkomsten. Welke krant was dat? De pers. En dat is goed. Die punt krijg je er dan uh, nog bij. Um, we hebben, ik zit even op de klok te kijken. We, we kunnen denk ik nog twee ronden spelen. Eén ronde, dus jullie krijgen allebei nog een envelop te noemen. Uh, we rijden het niet om die twaalf te spelen... want dan zouden we, uh, zouden we in, de, in, de, in de ster uitkomen. Dat is niet de bedoeling. Uh, dus maakt het niet uit of we nou 12 of 10 rondes spelen. Jullie hebben allebei evenveel kans. Maar uh, ik mag voor jou nog een, nog een nummertje horen, Joost. Ja, ik weet niet. Uh, we hebben nog 10, we hebben nog 11, we hebben 5 en 8. Vijf. Vijf. Dan halen we die eruit. En dat is recentelijk, de maand december. December. Ik heb in een krantenartikel. Voorzitter in de zaak Wilders beschreven. als iemand die ik normaal, joviaal humorvol en een goede rechter vindt en dat ik dacht en denk overigens dat die van boven wat instructies uh, had gekregen daar ging het over de raad acht die uitlatingen onnodig grievend lieve papa wij zullen je aan missen papa Dus zacht en laten we één ding onthouden in Nederland is zinloos geweld nooit het laatste woord na 2,5 kilometer eindigde de tocht op het terrein van Buitenboys, op amper 100 meter van de plek waar Richard Nieuwenhuizen werd doodgeschopt. Ongeveer de helft van de meldingen gaat over vuurwerkbommen. GroenLinks zou het liefst zien dat particulieren geen vuurwerk meer mogen afsteken en dat gemeenten professionele vuurwerkshows organiseren. Bij het ingaan van die laatste ronde is de stand 9 voor Jolien, Joost uh, 7. En Joost is er aan zet met de maand december. Uh, we zitten hier nog, maar volgens sommigen zou de wereld op 21 december zijn vergaan. Is gelukkig allemaal niet gebeurd. Volgens de kenners was een berg in Frankrijk de enige veilige plek op aarde. Hoe heet het dorpje bij die berg dat overspoeld werd door gelovigen en journalisten, Joost? Ja, Iets is van bourgeois of zo. Dat, dat wijkt toch te veel af, vind ja. ik, hoor. Ja, Bugaratsch is het. Ja. Ja. Um, in Nederland maakten we ons druk om een aangekondigde rampenoefening... die op het laatste moment werd afgebroken... omdat mensen het niet kies vonden om op de laatste dag... een luchtalarm af te laten gaan. In welke gemeente zou deze rampenoefening plaatsvinden? Rotterdam. Dat is niet goed. Het was Waalwijk. En voor het beledigen van welke rechter... werd advocaat Bram Moskowitz veroordeeld door de tuchtrechter? Hoe heette die rechter... Nee, dat ook niet. Dat is Marcel van Oosten. Dat is de naam. Oeh, daar valt me tegen, Joost. <lacht> een hele, hele moeilijke <lacht> vraag eigenlijk. <vind ik> <lacht> ja, naam. want we, we, we hebben nu. We, we hebben al vast een winnaar nu. Ja. Want uh, Jaten zeven en uh, Jolien heeft een dit. negen. Ja, Dank je wel. Um, ah, zullen we het toch voor, voor ja. thuis ook nog even spelen, die laatste ronde? Dat is wel leuk. Noem even ja. een nummertje: elf. Nummer elf. Ja. Elf. Ja. Dan ja, doen we dat nog even, want het is leuk. Mensen thuis zitten ook mee te spelen allemaal. Voor de passieve luisteraars. En dat doen we toch eigenlijk voor uh, de maand april. April. Bij een brand in Rotterdam liep een van de landelijke knooppunten van Vodafone grote schade op. Dagen niet kunnen bellen, sms'en of interneten. Geen mobiel verkeer mogelijk voor een derde van de klanten. De Nederlandse staat heeft grote fouten gemaakt bij de aanpak van de bankencrisis. Te veel betaald voor ABN AMRO, Te laat ingegrepen bij de ING. In Die conclusie trekt de commissie de wit. Het gebeurde aan het begin van de avond. En bam! Ongeveer een kilometer ten westen van het centraal station. Twee treinen frontaal op elkaar gebotst. Veel mensen zijn er ernstig aan toe. Vooralsnog is het een raadsel hoe het kunnen gebeuren. Dag 31 van de onderhandelingen in het Katshuis. Geert Wilders die heeft de onderhandelingen op het Katshuis verlaten. Definitief. 16 miljoen Nederlanders vandaag daardoor in de steek zijn gelaten. Verkiezingen is natuurlijk een voor de hand liggend scenario. In Myanmar, Jolien, werden in april voor het eerst parlementsverkiezingen gehouden. De grote winnaar werd oppositieleider Aung San Suu Kyi. Zij maakte later in dit jaar een tournee door Europa... en zo kon ze na 21 jaar eindelijk een prijs in ontvangst nemen. Welke prijs kreeg ze? Nobelprijs voor de vrede. Dat is goed. Birma werd later in het jaar bezocht door president Obama. Uh, maar welke oud-regeringsleider bezocht het land in oktober... namens zijn eigen Goede Doelenorganisatie? Nee, Clinton. Nee, het was Tony Blair. En uh, dan nog een radio-uitzending op 3FM heeft ervoor gezorgd... dat PvdA Tweede Kamerlid John Leerdam ontslag heeft genomen. De verslaggever van het programma ondervroeg het Kamerlid... over het niet bestaande, uh, de niet-bestaande terrorist Jael Jablabla. Wie presenteert dat 3FM-programma waarin deze verslaggever optreedt? Dat was Giel Belen. Ja, die is goed, ja. Dus dan krijg je die twee punten er ook nog bij. Kom je op elf in totaal. Uh, maar we wisten het al. Jij ja. bent gewoon de nieuwskenner van 2012, Jolien. Hartelijk gefeliciteerd. Um, uh, Joost ja. krijgt zometeen een hand van mij. In ieder geval een bos bloemen. Hier staat een fles champagne. Die gaan we in ieder geval even... Ja. <hijen> Uh, als één, hey, Dienke is mijn lieftallige assistent als ik dat even inschenkt. Want uh, ja, we, kom even dichterbij. Uh, we moeten het even een beetje bij de microfoon doen. Ik moet jou natuurlijk. Jij uh, krijgt een envelop zometeen nog mee met 300 euro erin. Ja. Dat is eigenlijk normale prijs. Uh, bloemen Dank dus. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk deze prachtige bokaal. NCV Radio 1 Lunch Nieuwscanner 2012. Uh, hij komt jou met recht toe, ja. want je was de beste. Gefeliciteerd. Dankjewel, hartstikke mooi. En die mag Leuk. je in de schoorsteenmantel zetten. Ja. Nou, die hebben we niet. Maar <laughs> nou ja, mag ook ja. je mag hem ook gelijk op de zolder zetten. Nee, zeker niet. Hij wat, komt op een mooi plekje te wat, staan. Want ja. een glaasje champagne ja. erbij. Ja. Uh, hoe voelt het? Ja, uh, goed. Ja, leuk. Ik vond, vond het gewoon heel leuk om mee te doen. Ja, je had, je had ja. supporters mee, want je dochtertje ja, was mee. Ja, mijn dochter is mee. Ja, ja. De rest zit ja. thuis. Uh, Mo Morele ergens. steun ja. uh, geweest. Ja. Uh, nou, ik vind het heel knap, want hij ja. van de week heeft hij laten zien... dat hij ontzettend goed was in, ja. in de halve finale. Maar misschien iets te snel gevlamd. Uh, ja. Desondanks waren jullie uh, topkandidaten. En uh, dat geldt eigenlijk voor die mensen die dit jaar mee hebben gedaan. Dus hartelijk dank daarvoor. Uh, nog een keer gefeliciteerd en genieten van. Ja, Goed hè, die moeder van je. Ja. <laughs> Goed zo. Uh, daarmee sluiten we de nieuwsquiz voor 2012 af. Uh, 31 december. Dit is eigenlijk niet helemaal waar wat ik zeg. Want 31 december beginnen we eigenlijk al met een nieuwe nieuwsquiz. Maar dat is op een maandag. Uh, dus nieuw jaar, ou, oudjaarsdag. Uh, spelen we hem wel weer gewoon. Maar dan geldt hij mee voor uh, 2013, zullen we maar zeggen. We gaan even verpozen. Uh, dat doen we met het NOS-journaal we gaan een glaasje champagne drinken. En het nieuws best wel volgen natuurlijk op afstand. En dan straks is er een werklunch met de persofficier van justitie Otto van der Bijl. Want ook tijdens deze jaarwisseling wordt er supersnel recht toegepast in Amsterdam. En moeten ze dus bij justitie flink aan de bak en ook doorwerken. Daarover gaan we met hem praten tijdens een werklunch. Allemaal na het NOS-journaal van 1 uur.